Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Festivals maken zich grote zorgen over de Delta-variant. Tot nu toe was het idee dat je naar binnen zou kunnen... met een negatieve test of een volledige vaccinatie in je arm. Maar in een gesprek met het kabinet en corona-experts... kregen de festivals te horen dat er door de besmettelijke de de Delta-variant misschien strengere regels komen. Twee daarvan zijn dat de geldigheidsduur van de test die vooraf moet worden genomen... van 40 uur wordt verkort naar 24 uur. En dat het er ook op lijkt dat ook mensen die al gevaccineerd zijn... toch van tevoren getest moeten worden. Volgens de festivalorganisatoren wordt dat een enorme logistieke klus. In China heeft heel veel regen geleid tot overstromingen. In de miljoenenstad Zhengzhou zijn metrotunnels volgelopen... waardoor veel mensen in de metro vastzitten. Op beelden is te zien dat ze amper hun hoofd boven water kunnen houden. Volgens staatsmedia zijn twaalf mensen omgekomen. Gevreesd wordt dat het dodental gaat oplopen. In het getroffen gebied heeft het in tientallen jaren niet zo hard geregend. Toeristen zijn weer welkom in het noorden van Limburg. De noodtoestand is daar opgeheven. Het is nog wel verboden om over sommige dijken te lopen. En in het zuiden zijn bijvoorbeeld delen van Valkenburg en Meersen nog niet toegankelijk. Boswachters hebben op Goré Overflakkee en bij Hellevoetsluis al zo'n 20 reekalfjes gered van een nare dood door maaimachines. Dus als zo'n reekalfje een maaimachine hoort aankomen, dan denkt hij van ja, ik moet blijven liggen. Ik mocht niet bewegen van moeders, dus ik ga niet weg. De boswachters speuren met drones over het hoge gras om zo de kalfjes te vinden. En dan kan ik uh, via de, uh, de walkie-talkie uh, de, de helpers die in het veld lopen instrueren van jongens, een stukje naar links, naar rechts, daar ligt wat, kijk even. Okay. De kalfjes worden verplaatst naar de bosrand. En de moedigheid die is in de buurt, uh, die komt later op het geluid van het kalfje af. En zo vinden ze elkaar weer. En zo belanden ze niet meer in de maaimachine. Het weer, vooral in het zuiden veel zon, daar wordt het een graad of 26. In het noorden ietsje koeler, 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Get on the floor. Put your hands up. Go down. Easy now, no need to go down. Wrapped up, run that. That's where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause the I'm not the Too to fly. So high. de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Frankrijk moeten volwassenen vanaf vandaag een coronapas bij zich hebben... als ze naar evenementen of culturele instellingen gaan... waar meer dan 50 mensen zijn. Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk... kunnen volgens de ANWB de Nederlandse Corona Check app gebruiken. In Centraal China heeft de zwaarste regenval in decennia... geleid tot enorme overstromingen. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen. Vandaag kan in Theater Carré in Amsterdam... afscheid worden genomen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries... De familie vraagt om geen bloemen mee te nemen, maar geld te doneren voor stichting De Gouden Tip. Die was door Peter Erdevries Vries opgezet voor de verdwijningszaak van Tanja Groen. Het weer, vooral in het zuiden zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, in het zuiden wat warmer. Door het raam kijkt hij naar buiten.